Voodoo-priesters in Haiti zijn kritisch over de anonieme massagraven. Veel Haitianen geloven in voodoo en vinden massagraven een ontheiliging van de doden. Maar volgens de regering is het de beste manier om de ontbindende lijken zo snel mogelijk te begraven. Vijf dagen na de beving heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen. Veel Haitianen vinden dat de politiek nauwelijks in actie komt en traag is. De hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. Reddingsoperaties worden gehinderd door plunderingen. Volgens de politie maken gewapende bendes de straten van de hoofdstad Port-au-Prince onveilig en zijn er tientallen mensen doodgeschoten. Als de overheid eerder had ingegrepen na de uitbraak van Q-coorts was het ruimen van tienduizenden drachtige geiten niet nodig geweest. Dat zegt het RIVM in reactie op een reconstructie van het q beleid door de NOS. Daaruit blijkt dat het RIVM in 2006 te vergeefs vroeg om extra geld voor onderzoek. In 2007 drong het RIVM aan op een meldingsplicht voor besmette bedrijven, maar die kwam er pas een, paar jaar, later. Pas een jaar later. Geitenmest mocht toen nog steeds worden uitgereden en ook een fok- en transportverbod kwamen er niet. De ziekte verspreidde zich daarna verder over Nederland. Eind vorig jaar werden 3300 mensen ziek en waren er ruim 60 besmette bedrijven. Toen werd besloten 40.000 drachtige geiten af te maken. Oud-omroepman Karel Roskam is overleden. Hij was meer dan twintig jaar buitenland commentator voor de VARA-radio. Roskam leverde bijdrage aan programma's als Dingen van de Dag en In de Rooie Haan. Vaak nam hij het op voor linkse bevrijdingsbewegingen. Roskam was verder een groot Zuid-Afrika-kenner... en nauw betrokken bij de anti-apartheidsbeweging. Karel Roskam was 78. Het weer, vannacht soms lichte regen, mistig en temperaturen rond het vriespunt...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 Living it up Friday night with the sultans, with a song.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 AKA man, terrorized into the wind, the clearing, the hardest, the the hell with Shannon. the cannon, we shoot the black I'm empty, the man's, the 350, the prize, I'm prize,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 Alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. De traurige Zee, Zee. Ik suche neues Land, met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, und keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnt, bij een Spiel met gezinken.